Seré met het RWS Journaal. ABN Amro is helemaal klaar voor de beursgang. Topman Zalm zei tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer dat het vertrouwen tussen hem en de minister is hersteld. De Kamer had veel vragen over de bescherming tegen vijandelijke overnames. Die beschermingsconstructie krijgt bij de beursgang veel aandacht. Steeds meer mensen laten vlees weg bij de warme maaltijd. Uit onderzoek en opdracht van het voedingscentrum blijkt dat 55% minstens drie dagen per week geen vlees eet. Vijf jaar geleden was dat 40%. Het voedingscentrum noemt dat een aanzienlijke stijging. Mensen kiezen steeds vaker voor vis, eieren, champignons of peulvruchten.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 Het aantal doden na de overstromingen in de Georgische hoofdstad Tbilisi is opgelopen tot 19. Nog zes mensen worden vermist. Tijdens de overstromingen zijn tientallen huizen weggevaagd. Zondag liep ook de dierentuin onder water waardoor wilde dieren konden ontsnappen. Inmiddels zijn de meeste dieren weer teruggebracht naar de dierentuin of gedood. De Turkse oud president Suleiman Demirel is overleden. Hij was zeven keer premier van Turkije tot hij in 1993 tot president werd gekozen. Dat bleef hij één termijn tot 2000. Demirel was 90 jaar. De Nederlandse voetbalvrouwen gaan op het WK in Canada door naar de achtste finales. Oranje hoort bij de beste nummers drie van de zes groepen. De Nederlandse voetbalvrouwen ontmoeten in de achtste finales Japan of Duitsland. Het weer, vandaag eerst zond, wordt 20 tot 22 graden. De wind neemt geleidelijk toe tot matig boven land en krachtig langs de kust. Laat op de dag volgt vanuit het noorden regen. Morgen en de dagen daarna is het wisselvallig en flink koeler. Dan wordt het 17 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Van de John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam... bij Hoevelaken 4 en bij Knopendiemen 3 kilometer... Na een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht... bij Waardenburg nog 14 kilometer. A4, daarna richting Amsterdam bij Zoeterwoude 3... en bij knooppunt Battenverdorp 2 kilometer. Daar zijn drie rijstroken dicht. A9, ook maar richting Amstelveen bij Battenverdorp 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen knooppunt Amstel... en knooppunt de Nieuwe Meer 3 kilometer. A12, Duitsland richting Den Haag... bij Nieuwegein 5 kilometer... A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Nieuwe Kerk aan de IJssel, 3. A27 Breda richting Utrecht... bij Lexmond, 5 kilometer. En op de N218 Europort richting Spijkenisse... tussen Geervliet en Spijkenisse nog 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. zfm met, met nu ZFM in de ochtend. C'est comme une gaieté, comme un sourire. Quelque chose dans la voix qui paraît bien. Qui nous fait sentir noir qui se balance entre l'amour et Doe chose qui Wat en toi. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat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 Je suis néerlandaard, oh. Je parle un petit peu français en herstels. Praat Nederland met me, even Nederland met me. Mijn gevoel is mij dat wij vanavond samen kijken naar de Chancellier. En naar de Notre-Dame en naar de Seine. En daarna samen op la tour de Tour oh. Eve, Zit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 Zon, Zee, Zandvoort en Zoals. Ik wil de dokter op, ben terug uit de oorlog, uit de oorlog, uit de club M'n oren die piepen, gooi God sympathieke, ben brak als de president Ik heb gedenkt, geef mij uw Voel Voelde mij mafiane ja, te zakkenpong, king van de club, king steppenton Ik nam het als een man kon het handelen tot de volgende ochtend, alleen de kamp Zwaar in mijn we gingen door, maar er was geen goud bij de regenboog Hoi, ik ben brak Obama, en ik hou van Thunderdome Down the on the dome on you better miss a My deze lieve, deze lieve is niks voor mij, maar dat zeg ik nu. Nee. Morgen zie je me weer met mijn crew, met in een Jamie Woo, super slecht in een Peterloo. Molly, Bobbie, de Weller niet hoeft, helpen jij mij toch ze niet doet. Nu ga ik slecht in m'n bed, waarat zet hem in mijn snoo. Dan de dom in mijn hoofd. Ik ben een kind. We've been missing the again. Thank you. Circle in the sun.